Goedenavond lieve mensen. Goedenavond allemaal. Uh, mijn naam is Yvonne hagenaar En ook nu weer bedankt dat je ervoor gekozen hebt om uh, naar deze lezing te luisteren. Misschien als een download in latere tijden. Uh, misschien uh, dat je gewoon hier op, een, uh, uh, ja, op deze, uh, deze archiefopname terecht bent gekomen... Altijd hartelijk welkom, ook al is het in de hele verre, verre toekomst. Misschien ben ik er dan wel niet meer, maar dan denk ik dus wel. Maar altijd hartelijk welkom en bedankt dat je wilt luisteren. Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik zonder iets te verbergen. En misschien moet ik het nogmaals een keer zeggen. Deze woorden, ja, ik kan wel zeggen, ze komen uit mezelf. En dat is ook zo. Maar de werkelijke eh, vondst van deze woorden kwam nadat ik eh, gevraagd was om eh, deze lezingen te maken. En binnen een paar seconden besloot, ja, dat ga ik doen, want dit is wat ik wil. En, eh, maar toen we ook gevraagd werd om een paar eh, inleidende woorden te, te gebruiken, die je altijd voor een lezing kunt gebruiken, ja, toen, toen had ik het eventjes, toen dacht ik, ja, wat nu? Maar ik dacht, nee, niks wat nu, ik vertrouw erop, ik word altijd geholpen, ik word altijd bijgestaan. En als ik de wens naar buiten breng, dan komt het altijd goed en waarom is dat nou eigenlijk zo? Simpelweg omdat je, eh, ja, hoe zal ik het zeggen, in de hemel op aarde leeft. Het, eh, het leven wordt ervaren alsof, alsof ik in al in-astrale wereld of elders ben. Dus de wens spreek je uit en je krijgt het. Het wordt je hoeft het alleen maar te ontvangen. En ik had de gedachte om naar mijn werkkamer te gaan, mijn studeerkamer te gaan. En daar lagen heel veel banden van Malva meditatie destijds. En dat waren lezingen uitgesproken door Lex Persoon. En toen dacht ik, ach, ik pak gewoon met mijn ogen dicht een bandje. En trouwens, ik heb dit wel vaker verteld hoor. Ik pakte een bandje en stopte hem in de cassette-recorder. En ik drukte erop en ik besloot waar ik stop, dat ga ik gebruiken. En dat deed ik dus en hij stopte bij deze woorden. Het was ongelooflijk, het was precies wat ik nodig had. Nou, dat vertrouwen, dat absolute vertrouwen, heeft me nooit meer losgelaten. Niet hierdoor, want ik wist het al. En dat is dus ook wat ik zo graag doorgeef. Dat jij dat ook kunt, ieder mens. Dat je niet in die benauwdheid hoeft te leven van het beperkende denken, van de angst. Want hoe meer je probeert vast te willen houden, hoe meer het je zal ontglippen. Maar goed, ik ga beginnen met deze lezing die dan weer gaat over het goede, dat altijd het kwaad uit de mens eh, verdrijft. Maar zet je beide voeten op de grond of visualiseer dat als je dat niet kunt, en door welke reden dan ook? Misschien heb je wel geen voeten. Misschien is het je volkomen onmogelijk om te zitten. Maar weet je, je bent altijd perfect. Jouw lichaam, hoe het er ook uitziet, is altijd perfect. Want jij leert daardoor jouw karma kennen hier op aarde. Door dat lichaam, door de beslissing die je zelf eens in die astrale wereld genomen hebt, om nu in deze tijd te leven en nu voor eens en voor altijd van al je problemen verlost te zijn. Er kan niemand voor je invullen, alleen jijzelf. Om jezelf te accepteren en te accepteren dat jouw lichaam altijd perfect is. Altijd. Ook al denken mensen dat het niet perfect is. Ook al denken mensen ja, maar. En dan komt er een heel verhaal. Maar jouw lichaam is altijd perfect. Dus. Ik ga nog maar weer even door. Dus. Zet je beide voeten op de grond of visualiseer dat gewoon. En maak eens een verbinding met de liefde van de aarde waar wij nu op wonen. Maak die verbinding. Voel die liefde in je opwellen. De aarde die goed gevonden heeft dat je hier kwam wonen. Dat je hier op deze aarde kwam wonen. Dat je jouw gedachten, jouw snelheid van gedachten hier kon gebruiken om te begrijpen, om te begrijpen jouw levensopdracht, jouw karma. Maak ook de verbinding met de kaars, de kaars die misschien voor je staat of misschien ook in je visualisatie voor je staat. En misschien zie je het zonlicht buiten. En adem dat allemaal in. En breng dat naar de plek waar je zonnevlecht zit. Breng die vormen van energie bij elkaar. En geef erkenning aan jouzelf. Aan het lichaam dat jij hebt. En wees dankbaar. Zo dankbaar. En in dat dankbare zit het accepteren van jouzelf, van je eigen lichaam, van jouw denken, waar jouw plek is hier op deze aarde, niets toevallig is. Je hoort deze lezing nu, um, vanavond dus, op um, 13 december. Een lezing die ik vorige week aan het voorbereiden was, gewoon in mijn hoofd, met aantekeningen, met aantekeningen op de computer. En ik heb wel eens dat ik dan dat zie, en dan denk ik, oh, dat zal ik erachter zeggen, zetten. En dan weet ik gewoon niet meer dat ik die, dat ik die uh, woorden ook als aantekening op mijn, uh, op mijn aantekeningen had geschreven. Ja, aanstaande, aanstaande 19 december is het dus, um, ja dat vind ik erg leuk, een open dag bij eh, van Indigo Soul Stage, van half van 1 tot half 6. Dat is aanstaande zondag 18 december. En ik hoop dat, ja, ik hoop dat je allemaal kunt komen. Niet de mensen misschien wellicht in gedachten die in het buitenland wonen. Want ik heb dus begrepen dat er ook heel wat mensen zijn die buiten Nederland hier naar luisteren. En altijd ook welkom. En het wordt gehouden, die Indigo Soul Station dag, die wordt gehouden in landgoed Oort in De Steeg, vlakbij Eiland. En je kunt via de website aanmelden en daar is jouw investering 25 euro. En de investering van anderen om zo goed mogelijk hun best te doen. Want we doen dit allemaal vanuit ons eigen gevoel. Niemand wordt daarvoor betaald. Ik zeg wel eens, het enige wat je mij dient te betalen, is dat je jouw liefde, jouw een vriendelijke, een lach, een aangenaam gezicht aan een ander schenkt. Dat is het enige. Maar, maar ik denk dat je daar ook kunt komen zonder eh, dat je je ja, gaat aanmelden. Want dat moet geloof ik wel. Um, even kijken, dat is via... Um, de lezende D-E-L-E-Z-Z-E-N-N-E, -E -E -Z -Z -E -N -N -E, het indigo En dit is, uh, ik denk, de tweede keer, en ik weet het niet zo precies, maar wel de tweede keer dat ik, uh, dat ik zelf ook iets ga doen. En ik verheug me daar echt ongelooflijk op. En ik ga toch, zoals ik dat al eerder aangekondigd had, ga ik geen lezing voorbereiden. Uh, ja, en toch altijd ook weer wel voorbereiden, want het speelt zich toch allemaal in mijn hoofd af. Uh, wat, wat ik het liefste wil, dat is vragen. Kom met vragen. En uh, ja, vraag naar hartelust. Mijn genoegen bestaat in het beantwoorden in wat ik met jullie wil delen. Dus bereid je voor. Stel je vragen. Misschien wil je daar een papiertje voor uh, gebruiken. Maar je mag, het ook tussendoor, uh, uh, mag de vragen ook tussendoor stellen als je volgende week in uh, Redoord bent. Dat is aan zondag. samenzondag. Want ja, het maken van lezingen vind ik al iets bijzonders. En ik doe het met zo'n ongelooflijk genoegen. Maar het beantwoorden van vragen die mensen stellen is mij ook zo lief. Niets is plezieriger, omdat wat wij allen binnen onszelf al lang al weten, naar boven te gaan. En mensen te laten herkennen dat ze het eigenlijk al lang weten. Alleen, waarom wisten ze dat dan niet meer? Waarom was het weggezakt? Nou, daarom dus. En daarom dus is het mij een genoegen om volgende week zondag voor jullie, nou, laat ik zeggen, tussen jullie te staan. En te vertrouwen op de God in mij, het licht in mij, die al werk doet. De God, het licht, die zich nu in deze tijd meer en meer zichtbaar laat zijn. Het wordt meer en meer zichtbaar en zich uitdrukt in het Christus bewustzijn bij mensen. Misschien Jezus meer die terugkomt bij de mensen. Nee, het Christus bewustzijn komt nu naar buiten, wordt bewust bij mensen. Eeuwenlang hebben wij het tegengehouden uit ja, onwetendheid. En steeds al die eeuwenlang heeft het licht God ons rustig zelf laten uitzoeken heeft ons de vrije wil gegeven om zelf uit te zoeken welke weg wij wilden gaan. Totdat wij zelf besloten om in deze tijd een leven aan te gaan op de aarde. Juist in deze tijd die zo belangrijk is in de geschiedenis, in de evolutie van de aarde. Om dat mee te maken wat ons zo tegen stond, om ermee om te gaan en te begrijpen dat we het steeds zelf waren. Niemand hield ons tegen. We deden het zelf. En hou je vast wat ik nu ga zeggen. Niemand was het kwaad. We waren het zelf. Dit grote goed te beseffen, is denkvermogen nodig. Niet het denkvermogen waar we mee kunnen scoren, maar prachtig. En, en dus ja, waar je prachtige cijfers mee kunt krijgen op school en wat onze intelligentie uitdrukt in hoogte en laagte en soms in getallen. <kijkt> maar het denkvermogen uit onze, jawel, rechter. Hersenhelft, dat we samen gaan gebruiken met, jawel, onze linker Hersenhelft. Mocht je van mij, en er zijn nog velen die hierover, eh, hierover melden, die hierover hun gedachten laten gaan, en ook op schrift stellen, maar mocht je het van mij willen horen. Zoek dan even die lezing op, die over die beide hersenhelften gaan. En hoe het gaat als het niet goed met je gaat. En hoe het gaat als je je leven naar je eigen gevoel leeft. Hoe je je leven leeft. Die beide hersenhelften gebruiken. Hoe de brug is tussen beide hersenhelften. Dat het één is worden. En ja, daar gaat het vooral in deze tijd om. Want ja, durf jij het aan om naar je eigen gevoel te leven? Durf je het aan om de angst te verwerken en jouw angst in te ademen. Bedenk dan wel. Dat je er zeker van bent. Dat jij. In jezelf. Daar evenveel licht. Tegenover staat. Durf je het dus aan. Om je eigen angst. In te ademen. Net zolang dat die angstvol slagen over is. Ook vim vermeld in vele lezingen hier uit mijn hand en altijd uit eigen ervaring, ja, altijd en steeds gesproken. En gelezen en gehoord dat dat bij anderen ook zo gegaan is. Anderen die hier ook overheen gekomen waren. Het is eenvoudiger dan je denkt. Er hoeft geen angst te zijn. Je bent zelf die angst. Het apart is dat als jij jouw angst, en nooit die van een ander, dus als jij jouw angst verwerkt hebt, ingeademd hebt, ziet dat dat waar je nou zo bang voor was, eigenlijk helemaal niet meer bestaat. Sterker nog, weggevaagd is. Dat is er dan misschien nog wel, maar de lading is weg. En de mogelijkheid om ermee om te gaan, ligt zomaar voor je. De gedachten en het sterke gevoel dat je er niet meer alleen voor staat. Is er. Je voelt je dan opgetild door het licht. Of God, zo je wilt. En al die ervaringen. Die je ondergaat in je leven hier op aarde, maken dat het universum zich uitbreidt, dat de aarde verder gaat in haar evolutie, en dat dienen de bewoners zelf te doen die op de aarde leven. Al die ervaringen maken dat het universum zich uitbreidt. Wellicht ligt vreemd voor je als je het universum zo voor je ogen visualiseert. Maar mag ik je vragen om ook dat beperkte denken los te laten? Het universum heeft geen grenzen. En kan steeds meer uitgebreid worden. Door het bewustzijn van ons mens. Wij zijn nuttig en noodzakelijk in dat totale universum. En daar reken ik alle universum onder. Want het gaat natuurlijk niet alleen om dit stukje wat met onze telescopen te zien is. Het gaat om ons bewustzijn. Hoe groter wij dat maken. En dat kunnen wij slechts. Vanuit onze beide hersenhelften, hoe groter bewustzijn van alles om ons heen. Dus ook alle universen. Alles schuift een stukje op. Jouw trilling, de trilling van je omgeving, de trilling van het stukje aarde waar jij op woont. De trilling van die helft van de aarde waar jij verblijft trilling van de aarde in zijn geheel en de trilling van alle hemellichamen. In de onmetelijke ruimte om de aarde heen. Met al zijn universa waar geen einde bestaat. Want alles Is. Alles schuift een stukje op in trilling. En dat allemaal doordat jij, en zo belangrijk ben jij ook, met je leven om kunt gaan. En dat jij begrijpt hoe het er allemaal in elkaar steekt. En begrijpt dat de ander nooit schuldig is. En begrijpt dat dat wat jou irriteert... Je het bij jezelf dient te zoeken. Maar dat je begrijpt dat de ander en dat alle anderen, en werkelijk alles om je heen, een spiegel is van jouw zicht op de werkelijkheid. Dat valt niet te leren. Het valt niet in boekjes uit te leggen. Het valt niet in cursussen uit te leggen. Het is, het, het is een innerlijk proces. Het is het leven begrijpen van binnenuit. Uiteindelijk heb jij te maken met jouw bewustzijn. En Dat kan dan groot zijn, maar ook dat je het zelf beperkt hebt laten zijn. Het heeft niets met de kennis van de aarde te maken. Het heeft slechts te maken met wat er zich binnen in jouw gevoel afspeelt. Kun jij in dat gevoel, dat puntje dat je nu voelt, over jezelf heen komen, over de gebeurtenissen heen komen uit jouw leven, kun je over de wereld heen komen? Kun je jouw drama achter je laten in welke vorm dan ook? Ook al denk je dat jij nuchter bent. Ben je door je egaalheid heen? Ben je gekomen door die gaat niet een wal? Ga niet de muur die om je heen zit, om jou heen zit, en die je daar zelf hebt neergezet. Kun jij die stenen massa die je daar gebouwd hebt, naar nou al die levens, doe je niet met de gebeurtenissen uit je leven om gaan, daar neergezet. En kun je die stenen massa steen voor steen afbreken. Tot jij die gouden mens wordt die je was, bent en altijd zijn zult. Met een groter bewustzijn, met een begrijpen van het leven. Zodat je toevoegt... Aan het, aan het gemeenschappelijke gevoel, gemeenschappelijke God zijn, hierop aarde. Dus steen voor steen met alle gebeurtenissen vervat in één steen. Steen voor steen leven... Voorleven, leven, naleven. Kun je de steen om het spijt mij wegleggen? Afbreken? De steen van de arrogantie? Kun je de steen van je eigen woede, die jij steeds maar weer. Zelf laat opkomen van je afwerpen. De woede die jouw beslissing is. De woede in jou. Waarvan jij besluit dat je die naar boven wilt te gaan. Komt het in je omgeving voor dat er mensen zijn die onberispelijk zijn? Die de volmaaktheid in zich hebben? Die vrij zijn in hun gedachten? En die daardoor de onvolmaaktheid bij jou naar boven halen? Door niets te doen? Maar om er simpelweg te zijn. Het is altijd je eigen beslissing om te leven zoals jij wilt leven met jouw woede, met jouw arrogantie, met jouw jaloersheid, jouw weigering om het spijt me te zeggen. Jouw weigering om mede op te brengen voor een ander. Weet dat wat jij zaait je ook weer zult opstellen. Weet dan ook dat wat je uitstraalt, jij ook weer terugkrijgt. Jouw eigen beslissing, en jouw eigen keuze. Wat je uitstraalt, ontvang je terug. Het zijn wetten. Anders dan de wetten die we hier met elkaar verzonnen hebben. Maar het zijn wetten die in het leven met een hoofdletter besloten liggen. En je weet toch dat als je tegen zulke wetten ingaat, je er geen idee van hebt hoe de dingen zich tegen je kunnen keren. Maar dat jij ook de mensen... De mensen die nu meer en meer op aarde komen met het Christus bewustzijn, met het Boeddha bewustzijn, mag je ook zeggen, er zijn nog wat vormen. Maar wat is de naam? Het is in ieder geval het vrij zijn in je denken. Dat je niet meer meegezogen wordt in de emotie van de ander. Dus dat je meer en meer van deze mensen zult tegenkomen. Die niets zeggen. Die jou niet en dus nooit zullen zeggen dat jij anders moet leven. Die je absoluut niet zeggen dat je dit of dat niet moet doen. En die je nooit zullen dwingen een andere gedachte te hebben. Die je nooit zullen dwingen of vertel dat je je leven anders moet inrichten, zoals jij dat wellicht wel doet. Maar die stilkijken met alle liefde binnenin. Zij weten als geen ander hoe moeilijk het was om bij, je, om bij het werkelijke zelf, het innerlijke zelf, het Christusbewustzijn te komen. Hun respect mede mededogen is grenzeloos. De liefde is onbaatzuchtig. Want ze zijn zo vol liefde voor de medewens. En haalt dat bij jou de onvolmaaktheid naar boven. En een schop je dan tegen die lichtwerkers. Want het was allemaal niet jouw schuld. Zij waren allemaal fout. Jij wilde dat iedereen moest veranderen. De medeweggebruikers. Mensen die je tegenkwam, je familie wellicht, zodat jij een plezierig leven kon hebben. Jij was zo vervuld van je eigen wetenschap dat je anderen beval te leven zoals jij absoluut zeker wist dat het goed was. Zegt de lichtwerk, als ik het zo mag noemen, niets. En wacht rustig af, tot de ander tot ziel komt. Ja, inderdaad, net zoals God bij ons deed. Met alle geduld, mededogen, met alle liefde. lieve mensen, dat kan ieder mens. <coughs> dat kan ieder mens, niemand uitgezonderd. Alle mensen hebben die liefde in zich. Ja, met sommigen misschien wel ergens heel diep binnen in zichzelf verstopt. Maar soms komt dat er eventjes uit en soms ook niet. Ieder mens kan die liefde opbrengen. Voor de medemens. Dat kan ieder mens. Daar hoef je werkelijk geen lichtwerker voor te zijn. Wel is het zo dat als je dat bent, en je bent, je bent door de voorhang gekomen, door het gordijn gekomen. Het leven dan een stuk gemakkelijker is. je het leven van anderen met onmetelijk mededogen kunt bekijken. Want je kunt niet anders. Je had hetzelfde meegemaakt. En hoe kunnen we de anderen veroordelen of veroordelen? De ander is onwetend, vergeven, mededogen. Je begreep de onmetelijke liefde van de God, van het licht, van het onbenoembaar. En je voelt je er één mee. Volmaaktheid brengt onvolmaaktheid aan de oppervlakte. Hoe meer lichtwerkers op de aarde, hoe sterker het kwaad zich wil manifesteren, is dat erg? Nee, dat is niet erg. Het zijn krachten. De krachten zijn tijdelijk. Het licht is altijd durend, maar waar het om gaat is dat het kwaad niet anders wil dan in het licht opgenomen te worden. Het voelt zich onbegrepen, het voelt zich verwaarloosd, het voelt zich achtergelaten. Het is het licht dat niet begrepen is, wat zichzelf niet kan begrijpen, want het kwaad is niet werkelijk het kwaad. Lichtwerkers, <coughs> Lichtwerkers komen er tegen en laat ik zeggen, het komt naar hen toe om ook iets van die liefde te mogen ontvangen. Het kwaad weet niets tegen het licht te kunnen doen. En dit speelt zich allemaal in onze levens op aarde af. En nu in deze eindtijd, tot volgend jaar waarin we geleidelijk aan nu, naar een ander bewustzijn vloeien. Dus nu in deze tijd zijn er veel krachten, dus tijdelijk leven die, veel krachten van in-ellende die uit de spelonken van de aarde tevoorschijn, tevoorschijn komen. In de werkelijkheid, maar zeker ook in de gedachten van mensen. Alles is mogelijk in hun denken. Maar boven alles willen ze toch ook erkend worden. Willen ze toch ook gezien worden. En willen ze toch ook als goede mensen gezien worden. Want hoe dan ook. Zelfs in de meest kwaaie mensen zit liefde. Hij ligt voor hun vrouw, voor hun kinderen. Ja, misschien ook wel voor hun geweer, voor hun land, voor hun volk. Het alert zijn op het kwaad. Jazeker. Je bent toch niet zo gek. Dat je daar zomaar tegenaan wilt lopen. Niet hier op aarde. Maar zeker niet en zeker ook niet in je gedachten. Waarin je in een lage bewustzijnsvorm of vorm kunt komen. In je visualisaties. Het goede verdrijft altijd in tijd en ruimte het kwade uit de vorm van de mens. Het absolute vertrouwen hierin. De mensen die nu lichtwerkers zijn, doen in principe niets, zou je kunnen zeggen. Ze wachten rustig in de absolute wetenschap, dat alles zich op den duur naar het licht zal richten. Toch doen ze alles met hun houding en sommigen met lezingen, met praatgroepen. En soms zijn ze bezig, stukje bij beetje, de boer een beetje aan het opschudden. Om de boel een beetje voort te laten maken, wakker te, laken, te laten schudden. Het is hun wijze van leven, die bij anderen de gedachte laat opkomen om ook op die wijze te leven. Om ook zo met de dingen in het leven om te gaan. Om ook het leven te begrijpen. Want dan, op die wijze te leven, zal het een voorbeeld zijn voor de ander. En die ander zal maar al te graag ook willen veranderen. Juist in deze tijd komt het Christus bewustzijn bij steeds meer en meer mensen... Naar boven, het drukt zich eh, naar buiten. En zal de mensheid hiernaar willen kijken en zal het goede in deze tijd het kwade, zonder iets dan ook te doen, uit de mens verdrijven. Dit is de werkwijze. Van God of. Zoals het was van de volmaakte een. Van het onbenoembaar. Van de energie, het licht die altijd durend is. Het is een werkwijze die altijd werkt. Die zich uitwerkt in het leven hier op aarde. Nu, met hoe lang hoe meer mensen. Dus het goede gebruikt deze werkwijze zonder schade te veroorzaken. Dat doen mensen zichzelf laat. Maar het goede gebruikt deze werkwijze, zonder schade te veroorzaken. Dit is zoals het leven op aarde gaat. Dit is zoals mensen hier op aarde ermee omgaan. Alle mensen, niemand uitgezonden. Van hoog tot laag, van links naar rechts, van boven naar beneden. En soms doen mensen er eeuwen over. Sommigen 300.000 jaar, sommigen in kortere tijd. Maar alle mensen zullen op die wijze, Kwaad uit zichzelf halen en zich richten naar het goede. En dit is geen schade veroorzaken. Want de mens veroorzaakt zelf zijn eigen schade. Niemand anders is daar verantwoordelijk voor. Het goede, de liefde. Verdrijft altijd het kwaad uit de mens. De God in hem, het goede, wacht rustig af, totdat die mens zich naar hem, naar haar, richt zonder ogenschijnlijk iets te doen, maar zich alleen maar Alleen maar liefdevol, vol mededogen, onbaatzuchtig, vol liefde, altijd één te voelen met die mens, vol vergeven, steeds maar steeds maar weer, en steeds maar weer heeft de mens de keuze om. Iedere dag weer opnieuw te beginnen. En iedere dag weer de keuze te maken voor het goede in hem. En zich te richten naar dat goede in hem of haar. Dit rustig afwachten. In volledige liefde. Nu met zoveel mensen die vrij zijn in hun hoofd. Die werden dan lichtwerkers doen. En die nog meer, nog meer liefde uitstralen met elkaar. En met mededogen naar alle mensen. Kijk, hoe ze ook zijn. Het is niet negatief, maar volmaakt Evenwicht in het voelen, in het denken, in het leven. En dit is dus het werkelijke leven, zoals dat in de astrale wereld is. En nu ook op aarde is. Het is een volledig inzicht in hoe het leven zich ontvouwt, hoe het leven is die enorme energie, die enorme energie, die altijd op aarde was, is en altijd zijn zal. Voor ons gewoon is. Het is een volledig inzicht in hoe het leven is. Een volledig begrip van het goddelijke. Het is zo onnoemelijk eenvoudig dat het toch werkelijk eigenaardig is. Dat wij denken dat we daar theologische studies voor nodig hebben, zwaar begaafd moeten zijn. En dat wij beseffen dat we daar 300.000 jaar voor nodig hebben om dit simpele begrip te begrijpen altijd voor ons gelegen heeft, wat er altijd was, nog steeds is en altijd zijn zal. Het is toch eigenaardig dat we zoveel tijd nodig hebben om een begrip dat zo eenvoudig is te begrijpen. Maar nu, in deze tijd, nu, nu komen we weer terug naar wie wij waren, wie we zijn en wie we altijd zijn zullen. Maar nu met zoveel ervaring, zodat ook dat Gods bewustzijn, die energie, nog meer eh, ervaring, nog meer bewustzijn zal hebben dan ooit daarvoor ik dat weet. Ja, simpelweg. Daarom. Kijk naar jezelf. Hoe je vijf jaar geleden was en nu. Of misschien vorige week en nu. daar zit toch een enorm verschil in. Kijk wat je erbij begrepen hebt. Wat je losgelaten hebt. Waar je inzichten in liggen. Ook jij verandert voortdurend. Zo verandert ook die energie, die God voortdurend. Dat is wat wij leven doen hier op aarde, maar in al die universa om ons heen. Ja. Het is uh, weer bijna tijd en ik hoop van harte dat ik jullie aanstaande zondag mag ontmoeten. Of dat jullie mij ontmoeten, maar ik denk dat je me nu wel kent, niet waar? En ook weer nu, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Bedankt dat je de woorden... In je hebt geproefd. Misschien had je een frank gevoel, een bitter gevoel. En dacht je nou kunnen allemaal, zeg. En misschien denk je nu anders over jezelf. Misschien begrijp je nu dat het allemaal gaat om de liefde. Met allemaal hoofdletters dat toch weer wel. Nou, lezingen zijn allemaal te horen via mijn website, mocht je dat willen, yhra.nl Dan kom je op die zijn, even aanklikken dan, dizlangein.nl En daar liggen alle lezingen in het archief. Die kun je downloaden, kun je daar luisteren, wat je maar wilt. En ze liggen daar voor iedereen. En ook wat dat betreft, bedankt dat je daarnaar wilt luisteren. Ja, dit was een IHRA-lezing van Yvonne Hagen naar Ratenband. Graag tot volgende week. Dag!